Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Minister Van Weel roept burgers op niet zelf grenscontroles uit te voeren. Hij reageert op een actie van een groep Nederlanders... die gisteravond aan de Duitse grens bij Ter Apel auto's van de weg leiden... om te kijken of er asielzoekers in zaten. Van Weel zegt dat hij de frustratie van mensen snapt... maar hij roept de groep op om dit niet te doen en ermee te stoppen. PVV-leider Wilders noemt de grenscontroles op X juist een fantastisch initiatief... De Nederlanders waren met zo'n tien auto's naar de grensovergang bij Rutenbrok gekomen. Ze droegen reflecterende jassen en hadden een lichtgevende stok om bestuurders van de weg te leiden. De NS kan nog niet zeggen wat de gevolgen van de treinstaking dinsdag zijn voor internationale treinen. Ook is nog niet duidelijk of er wel sprinters rijden tussen Amsterdam en Schiphol. De NS laat dinsdag opnieuw in heel Nederland geen treinen rijden door een staking van de vakbond VVMC in de Randstad... Afgelopen vrijdag werd ook al gestaakt en reden er in het hele land geen NS-treinen... op de sprinters tussen Amsterdam en Schiphol in beide richtingen na. Of die sprinters dinsdag wel of niet rijden, laat de NS later weten. De veiligheidsregio Friesland roept mensen op om niet meer het water op te gaan. Op het Hegermeer sloegen vanmiddag meerdere bootjes om door de slechte weersomstandigheden. Op het water vielen flinke regenbuien die gepaard gingen met harde wind. Brandweerboten wisten de opvarenden uit het water te halen. Volgens de veiligheidsregio raakte niemand gewond... maar hadden de opvarenden wel behoefte aan een warme douche. De brandweer heeft extra rondgevaren... om te kijken of er meer bootjes in de problemen waren. Dat bleek niet het geval. Het weer vanavond op een enkele bui na droog. Vannacht verspreid over het land een enkele bui... en dan 7 tot 12 graden. Morgen in de oostelijke helft van het land buien... in de rest van het land droog en geregeld zon. En dan wordt het 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Luisteraars, welkom bij de van klink tot klank radio show. En ik ben Ben Overduigt, trouwens. Ik doe de techniek en tegenover mij in de studio zit Hans van Klink, de samensteller, de muziek samensteller van dit programma. En daarom heet het ook van klink tot klank. Hans, nou, uh, uh, welkom. Um je bent er helemaal klaar voor. Ja, dankjewel Benno. Ja, ik ben er helemaal klaar voor hoor. We ja. gaan er weer een mooie uitzending van maken. Ja, precies. En uh, je hebt, we werken in thema's bij Van Klink tot Klank. Uh, wat is het uh, thema van uh, deze maand? Nou, ik heb ervoor uh, gekozen om eens te kijken of we een programma kunnen vullen met duetten. Nou, die zijn er zo talrijk dat ja. je wel een jaar mee vullen. Ja. Maar ik heb daar een keuze in gemaakt. En uh, creatief als wij beide zijn. Uh, niet al te strikt. Uh, dus uh, duetten of bijzondere duo's met een verhaal erachter. De andere thematiek uit de voorgaande uitzendingen een stukje klassiek, een stukje gekke muziek de Guilty Pleasure komen ook terug, maar allemaal in duet of duo vorm. Dus daar gaan we twee uur mee vullen met de meest uiteenlopende soorten. Leuk. En wat is ons eerste duo? Dat is uh, een lied uit 1981 van uh, Lacio Domingo en John Denver nou, John ja. Denver, Amerikaanse country popzanger. Ja. Pasido Domingo, een Italiaanse tenor die ooit lid was van de drie tenoren met José Carreras en Luciano Pavarotti. Uh, Pavarotti leeft niet meer, uh, Domingo nog wel, een man van 84 inmiddels. Denver is niet heel oud geworden, eindje in de 50, omdat hij met een vliegtuigcrash is omgekomen. Oh. Okay. Een van zijn hits is overigens een lied met de titel Leaving on a Jet Plane, Maar ik weet niet of dat een vroeger uitziende blik is geweest. Yeah. Maar waar we naar gaan luisteren is een uh, duet van deze twee. Een klassiek geschoolde stem en een moderne zangstem. En het uh, lied heet uh, Perhaps Love. I can miss the place, a shrunk of Dus opviel uh, aan dit nummer dat je zeg maar die uh, conservatorium geschoolde stem uh, hoort en dan dat uh, ja die tekst en de, de uh, sing- en songwriter stem van uh, John Denver. Ja, duidelijk. Hè? Een mooie wat, wat, tweede stem doet hij. Je hebt ja, ja, ja, een iets hogere stem. Ja, Best ja, heel mooi. Ja, ja, leuke clip zat er ook bij. Uh, je ziet toch wel die, die mannen met vol respect uh, naar elkaar luisteren en uh, de plezier ook in hebben. Dat ja, is, uh, leuk dat je dat aanhaalt. Hè? We hebben dat vaker gezegd, muziek om naar te kijken. Het is vaak de moeite waard om even op internet, YouTube te zoeken naar het verhaal erachter en, en de videoclip. en uh, Dat maakt het vaak nog mooier, inderdaad. Ja. Nou, de kop is eraf en uh, bij dit nummer altijd de gruwelijke neiging om mee te zingen. Dus ik hoop dat je de microfoon dichtdraait. Ja, ja, ja, ja. Gelukkig, want ik wil dat de luisteraars besparen. Ja, we vliegen door de tijd heen, want dit was 1981 en we gaan in 2023. Chris Stapleton. als je hem opzoekt, dan zie je een Amerikaanse cowboyachtige redneck cowboyman, liedjeszanger en schrijver. Maar hij heeft een enorme lijst prachtige nummers op zijn naam staan en heel veel duetten gezongen. En die heeft vorig jaar een duet uitgebracht met Joy Udakaloen. Een donkere dame, een queer dame uit Amerika van 33 jaar. Een prachtig lied over liefde, over contact met ouders en angst voor verlies. En uh, het, het nummer heet Sweet Symphony. the floor fight every day I used to fight and dream of real love at night well it's reality now loving you's a sweet My heart trembles at the sound Ja, absoluut. Prachtig. Het is altijd een uh, uh, kwestie van smaken Wat mooi is of niet ja. mooi. Maar ik geloof dat we het hier zeker met elkaar eens zijn. Dit is gewoon een heel mooi, rustig, uh, meeldentieus nummer. Hoor het graag. Ja. De volgende. Ikkie Pop. Ja, geweldig. We hebben het over meneer James Newell Osterberg junior, ofwel Iggy, Iggy Pop, man van ja. 78 jaar. 78 inmiddels? Ja, ja. God, dat hij nog leeft. Is, uh, ik, in de voorbereiding van dit programma ben ik daar even mee bezig geweest, want ik kon het me eigenlijk niet voorstellen, zo'n uh, zo koken, drugsgebruikende uh, artiest, die, ik bedoel, hij heeft David Bowie al overleefd, en hij was een van zijn muziekmaatjes in, uh, in Berlijn, geloof ik. Ja, correct. Ja. En... Uh, dus ik, uh, en het is ook een man die zijn kleren niet aan kan houden, op podium. Nee, inderdaad. Hij, uh, een oud tanig lijf, maar uh, treedt dan op in ontbloot bovenlijf. En, uh, Lekker goedkoop. <laughs> ja, en hij niet nog van de aandacht die hij ja, daarbij uh, krijgt. Ja. Ja, de, de, ik hou niet zo van dat soort superlatieven, maar hij wordt de Godfather of Punk genoemd. Ja, de, de, de King of Pop. Ja, nou, hij was wel een term. van de uitvinders, dacht ik. van me. Maar hij is wel een van de eerste. Ja. Ja, ja, ja, ja, de Stoetjes ja. in 1997. En dat was eigenlijk al een beginnend punkachtig beentje. Yeah. En later de trolls. Nou ja, en jij zei het al, hij is nog steeds gewoon strong. Hij treedt ook nog steeds op. Dus, uh... Ja, en zelfs in, in juni uh, deze maand uh, in, uh, in Ewijk. En, um, en anders, uh, ja, ikie Pop punt kom, om maar, Daar staat een hele worstlijst waar hij de komende maanden optreedt. Veel in Duitsland ook weer. En dan kan hij zijn talen denk ik even ophalen. Ja, dat... geweldig. Hè. Hij gaat ja, door heel Europa. Ja. In het kader van de duo's, uh, ja. de duetten, uh, hij heeft een, in 1990 een nummer uitgebracht samen met Kate Pearson. Die dame is inmiddels ook al 77. Maar dat was de zanger van de B-52's. Een zangeres uh, okay. en keyboardspeler. Uh, B-52's kennen Onder andere van het nummer Love, Jack en Shiny Happy People. Maar die kwam ineens op de proppen samen met Iggy, Iggy Pop uh, in 1990... met een prachtig liefdesduet onder de titel Candy. Candy, Candy. Het is een afternoon, 1990. In a Big grote stad. Het is 20 jaar so fine. Beautiful, beautiful girl from the north, you burned my heart with a flickering torch. I had a dream that no one else could see.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 bij mij op uh, hoe zou die nu uh, Iggy Pop uh, bij stem zijn op zijn 78ste nou, dan dus we het moeten erheen, denk ik. Ja, dan moeten we erheen. <laughs> <laughs> Lijkt me wel wat hoor. Ik zal straks eens kijken wat het kost. dat kost. Uh, in in Ewijk, zei je, hè? E Bra Bra Brabant of zo? Ja, nou, dat kan onmogelijk een hele grote zaal zijn. Ja, even kijken. Nou ja, je, je, nou begin je erover. Uh, het is in. Uh, pop, pop, pop, pop, pop. Uh, daar is hij. Daar is hij. Nee, daar is hij niet. Nou ja, wat even, ik kan dat niet zo snel uh, vinden. Maar, nou, uh, maakt wel nieuwsgierig in uh, ieder geval. Uh, maar in E-Wack zal uh, geen, uh, geen wereldzaal zijn. Uh, dus, dus kleine zaaltjes waarschijnlijk voor Iggy Pop... In, uh, eigenlijk in heel Europa, als je er nog naartoe wil. Dat is overigens wel een leuk thema wat je nu aanhaalt. Misschien hebben we het eerder benoemd. Maar de grote oude muzikanten die na een verloop van tijd... weer terugkeren in de scene en het leuk vinden om gewoon op te treden. En daarbij niet schuwen om uh, inderdaad kleinere zalen te, te betreden. Ja eerlijk gezegd, uh, Santana, waar we zo meteen naartoe gaan... die heeft ook zo'n route gemaakt die heel erg bekend... daarna wat kleinere zalen... heeft hij ook bijvoorbeeld op Bospop opgetreden. Nou, dan ben je dus maar één van de velen. Hè? Mm. En nu is Santana weer aan het groeien in bekendheid... En, uh, oh. en moet je dik 100 euro over een ticket in de Zilledom uh, neertellen. Dus dat, het wordt weer booming uh, ineens. Uh, is ook de jongste niet meer nee die is 77 inderdaad ook okay. en, uh, ja, ik, in, in zekere zin is het leuk uh, als, als je ziet dat die lui plezier in hebben ook in de wat kleinere zalen en het echt dus voor de muziek doen ja, dat, ja. Uh, nou ja, Santana die gaat weer groot optreden nou, waar wij nu naar gaan luisteren, want we hebben het immers over het uh, thema duos of duetten, is een uh, duet tussen John Lee Hooker en Carlos Santana. Carlos Santana is de naamgever van de band Santana, beroemd geworden in het uh, grote Woodstock Festival. En daarna, ja, wie had er geen LP van Santana in de kast staan, hè? Santa ja. Patti, Abraxas, dat soort bekende nummers... Um, en de blueszanger natuurlijk John Lee Hooker. John Lee Hooker, de echte bluesman. Ja. Geboren in 1917 en overleden in 2001. Eigenlijk een soort sleutelfiguur tussen de oude Mississippi blues... en het gebruik van de moderne blues. Hij is heel invloedrijk ge geweest. Onder andere voor de Rolling Stones en andere wereldbands. En een echte oude bluesman. Gitaartje bij uh, Een van zijn hits is Boom Boom. Zit hij op zijn gitaartje heel rustig te pingelen. En is toch een wereldhit geworden. Oh. En uh, dit nummer... Met toeval zeker. Ja, en er was een jam sessie in een studio waar hij was en Carlos Santana ook en hij zegt op enig moment van nou ik heb iets geschreven, ik noem het de healer want de bluesmuziek dat geneest ons dat, dat is mm. heilzaam voor ons zullen we dat eens proberen op te nemen en dat hebben ze in één take opgenomen Gaaf. dat is waar we nu naar gaan luisteren, dus dat is in één keer goed gelukt, er is later wel een grappige videoclip van gemaakt waarbij die man dan al bijna tachtig uh, ziet staan dansen op zijn eigen muziek ja, en ernaast. Maar dit is een duet tussen een echte oude blueszanger en een wereldgitarist. En het nummer heet nogmaals The Healer. Sinatra, trouwens ik zeggen. Carlos Santana en John Lee Hoeker met The Healer. Nou ja, dit was echt uh, helende muziek. Uh. En dan gaan we door uh, met Lady Gaga en uh, Tony Bennett. Je hebt wat dat betreft goed naar me geluisterd, uh, Hans. Want ik had, uh, ik had je een, een, een paar maanden geleden getipt uh, over dit duo. Trouwens, uh, over Lady Gaga, we gebruiken er wel vaker. Maar het, ik, ik krijg steeds meer waardering voor deze dame. omdat ze gewoon uh, ongelooflijk... Uh, goede artiest is, ja. zo eenvoudig is dat. Lady Gaga kan ja. veel. Mevrouw Stephanie Joanne Angelina Germanotta. oh zo, zoals ze officieel heet. Maar haar artiestennaam is gebaseerd op het nummer Radio Gaga van uh, Queen. Ja. Ze kan veel, ze acteert, ze zingt. Ze, uh, uh, is heel bekend. Grote live-optreders. En um, waar we naar gaan luisteren. Jij zei het al, Tony Bennett. Je hebt het inderdaad een keer genoemd. En ik ben op zoek gegaan. Een crooner. Zo'n oude Amerikaanse zanger. Hij leeft inmiddels niet meer. Hij is wel erg oud geworden. Geboren in 1926. Overleden in 2023. Heel veel jazzmuziek en populaire muziek. En uh, werd op een gegeven moment bekend van de duetten die hij ging doen. Mm. Met diverse artiesten. En uh, echt jazzy-muziek. Uh, ik dacht dat dat een iets was, maar ik ben gaan zoeken. Die Bennett en Lady Gaga hebben dus tien jaar lang regelmatig oh, samen yeah? opgetreden, no. over de wereld gereisd, so. en twee LP's uh, met de titel Duets en Duets 2 hmm. uitgebracht. Dus het is niet alleen maar dat ene nummer. Nee. Daarmee zijn ze wel het bekendst geworden en daar gaan we dan ook naar luisteren. En ook hier weer het videoclip erbij, is ook prachtig, een man. Ja, dan ja, ja, al ja, ja, ja. 80, dik 80 en een prachtige jonge dame erbij. En dat samenspel tussen die twee is heel mooi om te aanschouwen. Uh, nummer heet The Lady is a Tramp.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 Kaka's. Zij treedt op in um, 5 november of 9 november. In, even kijken. 9 november in Ziegoedoom. En um, dan. Ik had het net over Iggy Pop en zijn optreden. Dat moet ik even corrigeren. Dat is 5 juli van dit jaar in Ewijk En Eewijk ligt, uh, ja, voordat ik gelinst word, uh, Hans, uh, ligt uh, niet in uit. Brabant, maar in Gelderland. En, uh, een plaatsje van iets meer van 4000 inwoners. Dus nou, veel plezier. Iggy Pop daar. in de plaatselijke gymzaal. Ja, ja, ja. ja. Nou, oh. Maakt nieuwsgierig. Nou, het is een festivaltje. Dus, oh, oké kijk, Ja, ja, ja. En, uh, dus, uh, maar wij gaan uh, door met een hele kleine dame, denk ik, Marije Mathieu, en een hele lange Amerikaanse sluggel, Patrick uh, Duffy. Ja, dat is, uh, nou, als je het hebt over een guilty pleasure, dat nummer is juist van Lady Gaga, en Tony Bennett, dat swingt de pan uit, en dan gaan we nu naar zeer zoetgevoeisde muziek luisteren, ja. waarbij de, het glazuur van je tanden afspringt, <laughs> maar het is ook wel weer een tijdbeeld, 1983, Patrick Duffy, wie kent hem niet, ja. de man van Atlantis, en uh, Bobby Ewing uit de serie Dallas, en Dallas 2, en oh, ja. Ik dacht, van hij komt me zo bekend voor. Precies, dat is een acteur, Amerikaanse acteur. En die gaat ineens een, een zangduet opnemen met een Franse zangeres Mireille Mathieu. Haar kunnen we kennen als de winnaar van een zangconcours in 1965. Waarin ze Edith Piaf vertolkte. Uh, dame leeft nog steeds, is 78, treedt nog op. Patrick Duffy heeft volgens mij qua zang maar één keer iets gedaan. En dat is namelijk dit duet. Hierna komt er nog één. En er is, heeft één heeft met het ander te maken. Maar dat dat hij eigenlijk zo, uh, zo ongemakkelijk kijkt op de, op de clip. Uh, dus, uh, ja, dat is dus, uh, <laughs> <laughs> mooi om te zien. Maar het lijkt wel alsof hij het heel erg niet naar zijn zin heeft. ja, ja pas Op het einde dacht ik, uh, ja. zie je hem echt ontspannen en glimlachen en dan denk ik, oh god, het is uh, heerlijk, het is voorbij. Uh, ja, en nogmaals, over smaak valt te twisten, maar luister je naar John Lee Hooker en Santana of naar Lady Gaga, dan heb je het over een muziek en hier hebben we het over een liedje. Maar ja. het is een tijdbeeld, het klinkt ook wel weer lekker en ja. er is ook wat grappigs mee dat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 Agree Let's keep it Applaus voor Patrick Duffy en uh, Mireille en Mathieu. Wat mij altijd zo moeilijk lijkt... is dat je staat naast elkaar te zingen. Uh, je hoort elkaar natuurlijk. Uh, of je hoort de ander zingen. Maar die ander zingt een hele andere tekst. Ja. En ga daar maar eens doorheen en ga maar eens niet steeds harder zingen. Dat is, uh... of, je, of elkaar in de war brengen. Ja, ja, precies. Ja, vooral met zo'n tweede stem of inderdaad, een, zoals in dit lied, een andere, ja. duidelijk een andere melodie Het was doorheen. Ja. ja, want dat gebeurt in de volgende, het volgende nummer helemaal. Ja, uh, om maar even uh, te citeren het licht springt op rood, het licht springt op groen. In Almelo is altijd wat te doen. <laughs> Citaat van Vinkers en daar gaan we naar luisteren, een van de naar mijn oordeel droge, mooie komieken van Nederland uh, die samen met Kaandorp in 1983 dacht van uh, wat Mirai Mathieu en Patrick Duffy kunnen, dat kunnen wij ook. Ja. En die hebben daar een Nederlandstalige parodie op gemaakt met de titel Duet, dus letterlijk het duet. We gaan samen een duet zingen. Het is komisch, het is grappig, ook om te zien en tegelijkertijd ook een beetje serieuze ondertoon, want ze beginnen heel opgetogen en vrolijk met elkaar te zingen en halverwege het lied ontdekken ze van ja, we zijn helemaal niet op één lijn, eigenlijk een klootzak en ja, ja. ze haken af op het laatst. Ja, heel ja, ja. grappig ja. met een leuke, serieuze ondertoon en heel knap gezongen en het is precies hetzelfde lied als waar we net al naar hebben geluisterd maar nu van Vinkers en Kaandorp Duet Een um, al bestaande uh, melodie het is door een ander duo ook een keer eerder op de plaat gezet we uh, hebben het ook volgestapt met uh, clichés grammaticaal uh, rammelt de tekst nogal, klopt ook niet helemaal samen met de muziek en ja met andere woorden, het is een dijk van een hit. Luisteraar, ze is knap, ze is leuk, ze is intelligent, ze is sterk, ze is aantrekkelijk, ze heeft een snor en accent en ze staat hier. Ach, dat Luisteraar, hij is knap, hij is leuk, hij is intelligent, hij is sterk, hij is woestiaantrekkelijk. Zij is al niet, een potje past een deksel. Altijd schulden we nog zoveel, dan kunnen we elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zullen, passen zelfs het grootste sleutel kleinste Jij bent de sleutel, ik het slot. Jij bent de gids, ik ben de grot. Jij bent de deksel, ik de pot. We staan samen sterk, dit gaat nooit kapot. Jij bent de zee, ik ben de bier. Jij bent het glas, ik ben het bier. Jij bent de koe, ik ben de stier. Oh, Eén uur met jou is vijf kwartier. We staan samen stijl. Leid ik het station. We staan Jij samen stijl. regen, en ik de ton. We staan Jij bent samen de kerst, Ik de bonbon, we staan Jij Kans, jij de souffleer. Ik ben de keizer, jij de sneer. Ik ben toen Herman, jij bent Karin. Bedankt voor. Nou ik ook. Het is altijd. Ga dan. Je zit echt op mijn gelda. Ja hoor. Jij wel. Boerenpum. Oh wat krank ben ik. Ja hoor. En wat jij dan een beetje. Iedereen blijft van mijn geld. Op. Ah hoor, dat gaat om mijn geld. Mensen die ja. Ja, maar ik blijft van mijn gelda. En wat jij nog eens een beetje met je tux op je tuxzak, zeg ik Nou, Alla. ik hoef je nooit meer te zien. Kou. Ik heb het helemaal had. Het noemt zich cabaretjes. Koude. Kijk. Laat erop. Ah jongen. Ga niet. Ik hoef je nooit meer te zien. Ik wil niks meer van horen. Koude kast. Ja, dat dat was ja kwaad om worden nou rustig aan Brigitte ja is, mooie halvewege goed Harlem's Brigitte Danny de Mung moet het doen ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja. heel heel ja en het mooie in die clip is dat ze hem ook zo wat helemaal uitkleedt dat, ja, uh, dat is dat ze zijn shirt en zijn broek los te maken begin ja, <laughs> ja daar hebben we weer hè. muziek om naar te kijken ja, ja, ja. absoluut aanraden ja. en dan gaan we naar iets volkomen anders Nou, wat ik zeggen en Dan moet ik even iets gaan vertellen over Pink Floyd en onze generatie had mm -hmm. uh, vaak de kast vol staan met LP van Pink Floyd, een psychedelische rockband uit Amerika, uh, uit Engeland, oeh ga ik bijna de fout in. Uh, uit de late zestiger jaren. Uh, begonnen met Sid Barrett als bandlid. En uh, een uh, Prachtige muziek gemaakt, maar Sid Barrett ging ten onder aan drugs en werd de band uitgezet. Er is later nog een prachtige documentaire gemaakt over een uh, psychotische man die op een fietsje door het uh, dorp rijdt met een kratje achterop, allemaal spulletjes erin. En dat blijkt Sid Barrett te zijn die wegduikt op het moment dat uh, iemand een vraag aan hem stelt. Dus met hem niet zo goed afgelopen, hij is ook jong overleden. Pink Floyd ging vrolijk door uh, en uh, de de plek van Sid Barrett werd ingenomen door David Gilmore En net als bij de Beatles, waarbij heel veel liedjes de, uh, als uh, schrijversnaam uh, Lennon en McCarthy hebben staan... Mm. is dat bij de meeste Pink Floyd songs uh, Waters en Gilmore Die hebben dat dus samengemaakt en die hebben die band groot gemaakt. Een legendarisch concert in Pompeii. Grootse muziek, totdat de band uit elkaar viel... Uh, men ging solo-projecten doen. En wat jammer is, is uh, dat Roger Waters toen een rechtszaak is begonnen... tegen de andere bandleden om niet met de naam Pink Floyd te mogen voeren. De uh, rechtszaak heeft hij verloren, maar de ruzie was uh, ontstaan. En dat is er niet veel beter op geworden. Nee. Vooral vanwege de zeer rechtse opvattingen tot op de dag van vandaag van Roger Waters. Dus hm. Wilmore en Waters staan mijlenver uit elkaar. Maar de muziek staat nog steeds en daar komen we straks op terug. Want we gaan ook naar een optreden van Waters. Nou, lang verhaal kort... David Gilmore is doorgegaan... solo, met Pink Floyd muziek... en andere projecten. En hij heeft vier kinderen en zijn jongste dochter... is Romani van 23 jaar... en die is in de voetsporen van haar vader getreden. Hij heeft een eigen band opgericht. Speelt daarin... Uh, uh, uh, uh, op een harp. Ja, en zingt. Harp, ja. Ik kon even niet op de naam komen. En heeft uh, vorig jaar... een prachtig nummer uitgebracht... Uh, en halverwege het nummer mag papa David ook op de gitaar even bijspringen. Hij ja, neemt ja. ook mee. Dus het, uh, in die zin een duet. Het is geen echt duet, maar het is een prachtig duo, namelijk de band van Romani Gilmour met diverse leden en haar vader. En ze zingen een prachtige song. En dan ben ik even de titel van de song: kaart. Between. Oh, between Two Points. Ja, ja oké, okay, komt die Want uh, deze opname is eigenlijk ineens afgebroken. Ah, <laughs> dat, uh, zo kan dat ook. De familie Gilmore was dit. En je luistert naar de Van Klink tot Klankshow. Uh, ja, oh ja, we gaan naar Marco. Marco, die, uh, die heeft uh, ook weer een heel bijzonder verhaal. En het heet Buurman, Buurman. Buurman en Buurman. Aankomende maand mei 2024 woon ik 41 jaar in hetzelfde appartement. Je kunt mij inderdaad een bepaalde mate van hongvastheid verwijten. Er zijn mensen die al nerveus om zich heen gaan kijken... als de laatste gast van hun housewarming party... aangenaam beneveld de straat verlaat. De man deze huisjes kijkt wat om zich heen en vraagt... Schat, waar zullen we nu eens naartoe gaan... Soms wordt het structurele verlangen tot verhuizen tijdelijk opgevangen... door sleur het achter een auto met trekhaak te hangen. Een caravan is slechts een labmiddel. Uiteindelijk wint het verhuisdwangneurose het eenvoudig van welbevinden. Hup, daar gaan ze weer. Nieuwe muren, nieuwe buren, nieuwe housewarming. Zo niet ik. En ik niet alleen. Buurman, zo spreek ik hem ook altijd aan... woont al 38 jaar naast me... in het kleinschalig appartementencomplex... van een woningcorporatie. Voor mij is dat in relaties uitgedrukt... tweemaal samenwonen met een vriendin... en een gruwelijk ijskoud huwelijk. Buurman heeft de dames zien komen en zien gaan. Zo'n man draagt toch een flink stuk liefdesgeschiedenis van je... met zich mee dat schept, of je het nu wilt of niet, een band. Ook buurman kunnen we niet betichten van ziekelijke hypermobiliteit. Gelukkig maar. Hij is het archetype stugge Zandvoerter dat fysiek nog nooit de cirkel... die je denkbeeldig rond Zandvoort, Amsterdam, Hilversum... en Leiden kunt trekken, doorbroken heeft. Wat heb ik er te zoeken... was eens zijn een heerlijke, eerlijke antwoord op mijn vraag of hij niet nieuwsgierig was naar de rest van de wereld. Ik vermoed dat we elkaar mogen. Dat idee is gebaseerd op het feit dat we elkaar altijd gedag zeggen. We maken vaak een praatje. Daar horen over en weer geveinsde speelse beledigingen bij. Het moet tenslotte niet te klef worden. Ondanks AOW en pensioen... houdt mijn buurman en een gedisciplineerde dag- en weekindeling op na waarbij een Noord-Koreaanse militaire parade... Een, een chaotische rattenkolonie is. Dat schenkt mij weldadige rust. Buurman en ik zijn al jaren vrijgezel. Ik, omdat ik een volbloed idioot ben... met wie geen zinnige vrouw het uithoudt. Buurman, omdat hij slim is. Al mijn ex-geliefden mis ik in meer of mindere mate. Maar bij het idee... Dat mijn trouwe oude buurman mij eens zal verlaten, reizende haren mij reeds te bergen. Ja, mooi hè. Ja. Dat is weer prachtig. Helemaal mooi. We gaan naar het laatste. Dankjewel uh, Marco. Um, het laatste nummer van dit uur uh, Hans. Ja ik zal uh, de intro uh, kort houden. Uh, dan kunnen we er lang naar luisteren. We gaan gewoon tot het eind van het uur. Roger Waters, Sam Floyd is al genoemd. Uh, ja, een beetje controversieel. Hij is absoluut pro-Russisch in de Rusland-Oekraïne-oorlog. En uh, oh. wegens antisemitisme is een uh, concert in Duitsland afgelast. Dus ja je kunt ervan vinden wat je vindt. Dat is de basis van de een ruzie tussen Gilmore en Waters En het feit dat Gilmore zegt van nou een reuni-concertje van Pink Floyd zit er voorlopig niet in. Nee. Maar het neemt niet weg dat hij nog steeds de Pink Floyd muziek het, prachtig ten horen brengt. En dat doet hij uh, in het volgende nummer samen met Sinet O'Connor. Dus eerste zangeres die een triest leven heeft geleid. En jong is overleden in 2023. Ja. Een jaar nadat haar zoon zelfmoord pleegde. Sinet O'Connor bekend van Not, Nothing Compares to You. Maar een prachtige Tolking van het Pink Floyd nummer uh, Mother samen met Roger Waters. Dit tot aan het nieuws en straks zijn wij terug voor nog een uurtje van klink tot klank.